Bij een ongeluk in een mestfabriek in Waalwijk zijn twee mensen om het leven gekomen. Rond vier uur viel een blokkenwand om in het bedrijf. De twee mensen zijn bedolven onder de blokken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het lijkt erop dat de spanning in de onderwereld tot een hoogtepunt is gestegen. Een van de kopstukken, Dick V, is op eigen verzoek in de cel gegaan... nadat hij van de politie had gehoord dat hij op een dodenlijst staat. Vee was in een strafzaak tegen hem juist uit voorlopige hechtenis vrijgelaten... op voorwaarde dat hij s'avonds en s'nachts thuis zou zijn. Hij vond dat te gevaarlijk en zit daarom liever in de cel. Tientallen oud-werknemers van Defensie hebben zich met gezondheidsklachten... gemeld bij letselschade-expert Immet Drost. Ze wijten hun klachten aan het werken met verf waarin een kankerverwekkende stof zat. Gisteren meldde de NOS dat werknemers van Defensie... daar op veel grotere schaal aan zijn blootgesteld dan tot nu toe bekend was. Een gezin uit Hilversum is waarschijnlijk naar Syrië vertrokken. Dat heeft burgemeester Broertjes gemeld aan de gemeenteraad. De ouders zouden zich met hun vier kinderen willen vestigen in het kalifaat van islamitische staat. De vader van een gezin uit Huizen, die nog vast zat omdat hij volgens de AIVD hetzelfde wilde doen, komt weer vrij. Hij wordt nog wel verdacht van voorbereidingen om deel te nemen aan terroristische activiteiten. Rusland dreigt met maatregelen tegen de nieuwe Europese sancties die morgen ingaan. Moskou wil onder meer beperkingen op de import van gebruikte auto's en textielproducten. Maar het Kremlin hoopt dat het gezond verstand zal zegenvieren... en dat het niet nodig zal zijn de beperkende maatregelen in te voeren. Het weer, het blijft droog, vannacht kans op mist. Morgen geregeld zon, maar in het westen ook wolkenvelden. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was DfM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANBB. Dit zijn de files van 5 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort bij Buntschoten 5. De A6 Muiden Lelystad bij Almere Buiten 8 kilometer. Twee rijstroken zijn er afgesloten. Dat is een ongeluk gebeurd. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht West 6. En op de A28 richting Zwolle staat bij Amersfoort Vathorst 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 That it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. To a hazy afternoon in May. Nature's got me high, and it's so beautiful. Yeah, yeah, I'm with this deep, eternal universe from death until. zon. Zee. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Van de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 Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is ze lief. Gisteren, Gisteren hadden wees Ik mis je heren zoen. Vandaag uit Praag een kattenbel. Want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode.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 Mijn handen trappen aan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 Y hacer burbujas y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 Don't you let me know